Christiaan Bonenbakker met de TNOS Journaal. In het Brabantse provinciebestuur zijn de twee CDA-gedeputeerden afgetreden vanwege de stikstofcrisis. Ze vinden dat ze niet verder kunnen nu hun eigen partij zich heeft afgekeerd van het coalitieprogramma. Afgesproken was dat boeren voor 1 april een vergunning moeten aanvragen voor een milieuvriendelijke stal. Maar de CDA-fractie wilde de boeren meer tijd geven om aan de stikstofeisen te voldoen. CDA-gedeputeerde Marianne van der Sloot en Rensen Bergsma... zeggen dat ze daardoor in een spagaat zijn gekomen en niet verder kunnen. D66 stelt Kamervragen over de gewelddadige verstoring... van een bijeenkomst van de actiegroep Kick-out Zwarte Piet. Kamerlid Paternotte zegt dat premier Rutte... dit soort haatgeweld van totale maloten keihard moet veroordelen. Vorig jaar nam Rutte nog afstand van alle extremisten... zowel voor als tegen Zwarte Piet... Volgens D66 moet de premier nu duidelijk uitspreken dat kick-out Zwarte Piet veilig moet kunnen vergaderen. Paternotte noemt het recht op vergadering een van onze belangrijkste vrijheden. De politie heeft voor het geweld vijf mensen opgepakt in de leeftijd van 13 tot 37 jaar. Ze komen uit Den Haag en uit Den Andel in Noord-Groningen. De luisteraars van NPO Radio 5 hebben opnieuw het dorp van Wim Sonneveld verkozen... tot de nummer 1 van de Evergreen Top 1000. Het is de negende keer dat het nummer aan kop gaat in de jaarlijkse ranglijst. Op de tweede plek staat Voor Haar van Frans Halsema... gevolgd door Doe van Peter Maffay. Rode JC heeft geen schulden... en de banden met de inmiddels vertrokken investeerder Garcia de la Vega zijn verbroken. Dat zegt de nieuwe directeur van de club, supermarktondernemer Herman Huinen. Roda verkeerde in financiële nood en moest 900.000 euro hebben... om de begroting dekkend te krijgen en onder sancties van de KNVB uit te komen. Dankzij vijf ondernemers lukte dat. Het weer, hier en daar een bui, in het binnenland ook kans op mist. Minima tussen 0 en 3 graden. Overdag wisselend bewolkt, met vooral in de noordelijke helft een paar buien... en het wordt ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Elkaar voor laten gaan in het verkeer...